Dit is Radio 1. 9 uur. Het NOS-journaal. Lizelot Thomassen. Het. het kabinetsbeleid treft vooral middengroepen zwaar. Volgens vakcentrale MHP gaan mensen en gezinnen met een middeninkomen... er volgend jaar 5 tot 10 procent op achteruit. Veel meer dan de gemiddelde koopkrachtplaatjes van het kabinet laten zien. MHP zegt dat in de koopkrachtplaatjes niet alle maatregelen zijn meegenomen, zoals de bezuinigingen op de kinderopvang en de afschaffing van de spaarloonregeling. Vooral gezinnen met kinderen, chronisch zieke, oudere werknemers en ambtenaren met middeninkomens worden volgens de vakcentrale door het kabinetsbeleid getroffen. De FNV benoemt een commissie om te bekijken hoe het verder moet in de sterk verdeelde vakcentrale. Wie in de commissie komen te zitten is nog niet bekend. De commissie moet een oplossing vinden voor de crisis die is ontstaan naar aanleiding van het pensioenakkoord. Een meerderheid van de 19 bonden heeft ingestemd met het akkoord dat voorzitter Jongerius heeft gesloten met andere bonden, werkgevers en de overheid. De twee grootste bonden stemden vannacht tegen. Ze hebben in ledental een meerderheid, maar niet in het aantal stemmen in de federatieraad. Tot zaterdag heeft de derde vakbond, FNV Bouw, getwijfeld over zijn oordeel. Uiteindelijk stemde de bouwbond voor. Vannacht is de gevel van het pand van de bouwbond in Woerden beklad... met de woorden FNV Sloop en Verraders. In Heerde op de Veluwe is een bouwkraan op een huis gevallen. Daarbij is een man die op het dak werkte om het leven gekomen... heeft de Gelderse politie gemeld. Nadere bijzonderheden zijn nog niet bekend.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 President Obama, die in zijn verkiezingscampagne had beloofd dat beleid af te schaffen, tekende eind vorig jaar de wet daartoe. Sindsdien heeft 97 procent van de militairen een training gekregen om met de nieuwe situatie om te kunnen gaan. Het weer bewolkt en wat lichte regen of motregen in het zuidoosten droog en af en toe zon. Temperatuur 18 graden in het noorden en een graad of 20 in het zuiden. Morgen weinig verandering. Aan WB verkeersinformatie De ochtendspits was een stuk minder druk dan gebruikelijk. Nu nog zo'n 60 kilometer file. Wat opvalt is nog de lange file op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Er zaten ze kelpen oder en Weert-Noord 10 kilometer. Na een aanreding is bij Weert nog de linkerrijstrook dicht. Verkeer richting Eindhoven kan het beste omrijden via Venlo over de A73 en de A67. Op de A15-europort richting Rotterdam staat voor de tunnel nog 5 kilometer. heeft te maken met een technische storing.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 NOS Radio in Journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is 6 minuten over 9. Kredietbeoordelaar Moody's heeft de kredietstatus van Italië verlaagd. Premier Berlusconi heeft inmiddels gereageerd. Hij is not amused. Hoort u zo meer over. Eerst naar een tevreden minister van Sociale Zaken in eigen land. Want het pensioenakkoord heeft Henk Kamp binnen. Alles met de hakken over de sloot. Maar er is nog meer te doen. FNV heeft de nieuwe looneisen bekendgemaakt. 2,5% willen ze erbij. En dat in economisch moeilijke tijden, midden in de eurocrisis. Maar met dat pensioenakkoord heeft hij zijn belangrijkste klus alvast geklaard. De minister. Het is wel zo dat dit akkoord um, oorspronkelijk op gang is gezet. Door werkgevers en werknemers zelf. En ook de werknemers, inclusief bondgenoten in Avacabo, hebben dat gesteund. Daarna is dat akkoord nog verder verbeterd. En tja.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 dan zouden zij zomaar hun gelijk kunnen krijgen. Ja, ik heb al gezegd, het is zo dat ze natuurlijk kunnen onderhandelen wat ze willen... en dat ze moeten proberen om daar samen met de werkgevers dan een conclusie uit te trekken. Maar daarnaast heb je ook dat wat we in onze wetten vastleggen... en dat moet iedereen respecteren, ook de bonden. Kunt u nog iets zeggen over de positie van Agnes Jongerius? Want die ligt natuurlijk nu onder vuur.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 En in meerderheid steunen ze haar. Dus ik vind dat zij er goed uitgekomen is. Minister Kamp van Sociale Zaken over Agnes Jongerius en daarvoor over het pensioenakkoord. Wij gaan naar Italië, want weer is de kredietwaardigheid van dat land verlaagd, nu van A plus naar A. Kredietbeoordelaar Standard Poors en Moody's heeft besloten uh, vanwege de slechte economische vooruitzichten de kredietstatus te verlagen. Uiteraard was de beslissing de opening van het Italiaanse radio nieuws. Buongiorno da Claudio Marinelli e Valentina Antonelli. Palazzo Chigi interviene sulla decisione dell'agenzia Standard Poor's... di declassare il debito pubblico dell'Italia. Ja, beslissing van Standard Poor's, correspondent Bas Mesters in Italië. Komt dat hard aan? Ja, dat komt zeker hard aan. Vrijdag zou Moody's al een uitspraak hebben gedaan, maar die hebben het een maand uitgesteld. Maar nu komt ineens Standard Poor's met uh, deze declassering... Premier Berlusconi reageerde vanmorgen al meteen. En die zei dat de mening van Standard Poor's meer is gebaseerd op media-opinies dan op de werkelijkheid. Volgens hem is Standard Poor's beïnvloed door politieke afwegingen. Maar eh, Standard Poor's zegt de groei is gewoon te traag in Italië. En dat is eigenlijk al tien jaar zo. En aan de andere kant is de regering niet in staat op deze manier. Om um, deze problemen, deze noodtoestand aan te pakken. De regering is zwak. Uh, is, um, dat weten we allemaal. Die, die, die struikelt al uh, een jaar voort. En dit uh, geeft zo weinig vertrouwen dat Standard Poor's de rating omlaag heeft gebracht. Het heeft altijd gevolgen, zo'n verlaging van de kredietwaardigheid. Wat betekent het voor Italië? Ja, dat betekent uh, altijd hogere rentes op de staatsobligaties. En dat wordt het nog moeilijker om geld te lenen voor Italië. Want met die staatsobligaties financieren ze de staatsschuld. Nou, nou zeg jij al, die regering is, uh, is zwak. En Standard Poor's vindt dat ook. Is het met jou eens. Uh, maar ze hebben toch zo'n stevig bezuinigingspakket doorgekregen. Hoe zit dat dan? Dat klopt. Uh, zelfs in twee tranches. Um, dat is gebeurd onder druk van de Europese Centrale Bank. Was die druk er niet geweest, dan was het hier ook niet gelukt. Um, die bezuinigingen... Die zijn echter niet voldoende. Daar is al voor gewaarschuwd ook door economen in Italië. En dat komt omdat de Italiaanse regering, net zoals de Nederlandse en veel andere regeringen... nog rekening hielden met een grotere groei. Maar die valt tegen in heel Europa. En dus moet je extra bezuinigen, zegt men, om dat te, uh, te compenseren. Want als je minder groei hebt, komt er minder geld binnen... En als er minder geld binnenkomt, dan stijgt dus, uh, je staatsschuld, kan extra gaan stijgen. Nou, en, dat, uh, en, en de begrotingstekort neemt toe. En het doel was nu juist, de Europese Centrale Bank had van Italië gevraagd, in 2013 begrotingsevenwicht. Dus net zoveel binnen laten komen als er uitgaat. En als de groei tegenvalt, dan moet je meer bezuinigen. En daarom uh, is men nu dus uh, weer druk aan het uitoefenen. Mm, nou, in Amsterdam is de beurs inmiddels uh, licht lager geopend. Hoe reageren de beurzen in Italië? Na een val van 3 gisteren, nog voor dit oordeel, is vanochtend de beurs met 1,3 gezakt bij de opening. En ook die beroemde spread tussen de tienjaars obligaties, de staatsleningen van de Italië en Duitsland, die is gestegen. Dus Italië moet weer meer gaan betalen dan Duitsland om een tienjaarslening uit te schrijven. Die is gestegen van 385 punten naar 400 punten. Oké, okay, Bas Mesters vanuit Rome, dankjewel. Nederlandse bloemen en planten die mogen plotseling Roemenië niet meer in. Volgens de autoriteit, daar zitten de schadelijke bacteriën op. Maar volgens de CDA-fractie in het Europarlement gaat het om ouderwetse chantage. Nederland wil de toetreding van Roemenië tot het Schengengebied namelijk tegenhouden. En dat zouden de Roemenen niet leuk vinden. Paul van der Zweep is van de VGB-vereniging van Groothandelaren in Bloemen. Meneer van der Zweep, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het nu aan de grens met Roemenië? Hoeveel vrachtwagens staan daar nog vast? Nou, de laatste informatie die ik heb, gaat het om ongeveer 24 vrachtwagens die met bloemen en planten vaststaan aan de grens. En dat staat daar hard te bederven? Uh, dat staat daar uh, hard te bederven. Uh, de bloemen die staan wel uh, over het algemeen uh, gekoeld. Dat wil zeggen dat er koelmotoren draaien. Maar in de loop van de tijd raakt daar natuurlijk ook de brandstof van op. En dat is nog maar de vraag... Uh, of die uh, makkelijk aangevuld kan worden. Hmm. En Marcel zei het al, volgens de Roemeense autoriteiten... zouden daar schadelijke bacteriën op zitten. Dat is de reden uh, dat vrachtwagenchauffeurs niet, niet naar binnen mogen. Niet naar Roemenië mogen. Klopt dat? Um, ja, dat verhaal hebben wij ook uh, vernomen. Maar wij zouden, we weten absoluut niet om welke bacterie dat gaat. En ook na vraag om welke bacterie dat dan zou moeten gaan... hebben wij uh, geen enkel uitsluitsel uh, gekregen. Want? En ook de... Uh, ja, de voormalige plantenziektekundige diensten, de Nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit, heeft vragen gesteld aan Roemenië en daar geen antwoord op gekregen. Ja, want u kunt wel contact krijgen met Roemeense autoriteiten, met de diensten daar. Uh, nou, dat loopt niet, doe ik niet direct zelf, maar dat loopt dan via de Nederlandse overheid. En ook die hebben uh, moeite om uh, contact te krijgen. Heeft u daar wel eens eerder problemen gehad aan die grens? Aan die grens uh, hebben wij niet eerder uh, problemen uh, gehad. Dus dat zou het verhaal van het CDA en het Europarlement. Uh, dat het chantage is, plausibel maken? Um, er is uh, vanuit Roemenië nog geen enkel officieel uh, communiqué uitgegaan. Uh, die enig verband uh, legt. Dus, uh, ja. Gaat dat u te ver? Gaat, gaat wat het CDA aangeeft, dat het om chantage zou gaan, gaat, gaat u dat te ver of kunt u daarin meegaan? Um, nou, ik zou daar eerst uh, harde gegevens voor willen hebben om dat te, te kunnen bevestigen. Wat vraagt u nou van de overheid, de Nederlandse overheid? Wij vragen inzet om zo snel mogelijk die vrachtwagens uh, vrij te krijgen. Want dan gaat het om, uh, niet alleen om de bloemen en planten. Maar ook worden wij uh, heel veel gebeld. Omdat ondernemers zeggen, ja ik heb een nieuwe zending klaarstaan. En wat moet ik daar nu mee? Uh, de vrachtwagens die staan daar. Nou vrachtwagens verdienen alleen geld op het moment dat ze rijden. De chauffeurs die staan stil. Um, klanten in Roemenië krijgen hun bloemen niet. Nou, als daar bijvoorbeeld een retailer tussen zit, die uh, heeft aangegeven van, meneer, als u mijn bloemen en planten te laat levert, dan kom ik met een claim. Dus Nederlandse bedrijven worden nu al geconfronteerd met mogelijke claims. Ja. Dus hoe eerder die vrachtwagens gaan rijden, hoe beter dat is. Hartelijk dank, Paul van der Zweep van de Vereniging van Groothandelaren in Bloemen. En sterkte ermee. Staatssecretaris Bleker van Landbouw heeft inmiddels om opheldering gevraagd bij de Roemenen. Maar hij heeft nog geen antwoord gekregen gaan we maar even bellen met de politie in Gelderland... want er is een bouwkraan omgevallen in Heerde... en daar is uh, ook iemand bij omgekomen, begrijpen wij. We hopen daar straks meer over te horen. Eerst naar Jolande van de Velden met de verkeersinformatie. Bij Rotterdam op de A15-Eurobord richting Rotterdam... staat tussen Spijkenisse en de Botlektunnel zo'n... nee, ik moet zeggen tussen de Afrit en de Botlektunnel 7 kilometer. heeft te maken met een technische storing. Daardoor is voor de Botlektunnel de rechte reis ook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Renssen en Marcel Oosten. In Heerde, um, dat is tussen Zwolle en Apeldoorn. Vlak achter Hattem is een bouwkraan op een huis omgevallen. Uh, Lara zei het net al, uh, we kunnen daar inderdaad nu iets meer informatie over krijgen. Uh, Anton de Ronde van de politie Gelderland, goedemorgen. Goedemorgen. Wat kunt u vertellen wat daar gebeurd is? Wij hebben om vijf uur voor een melding gekregen dat daar een bouwkraan is omgevallen. Er zou een van de stempels, een van de, zeg maar, de poten zijn afgebroken... Daardoor is de bouwkraan omgevallen op het dak terechtgekomen. Daar was op dat moment een medewerker van een bouwbedrijf aan het werk. Die is dodelijk getroffen door de kraan. En op dit moment is men daar bezig om... Eh, de woning moet gestut worden voordat men het stoffelijk overschot kan bergen. Hmm. Um, waren er ook mensen in het huis aanwezig? Er waren mensen aanwezig, maar ik ben onderweg daar naartoe... omdat niet alle informatie mij nog ...bekend is en de media erg veel aandacht voor dit geval hebben en ik dus bijna niet uh, aan een gesprek met de officier van dienst toe kan komen. Nou, we proberen het toch nog even, meneer De Ronde, Wat zat er bijvoorbeeld een machinist in de kraan, weet u dat al? Uh, dat is mij ook nog niet bekend. Het enige wat mij bekend is, is dat de stempel is afgebroken, dat daardoor de kraan is omgevallen... En vervolgens dat er een medewerker van een bouwbedrijf... die op het dak zat, dodelijk gewond is geraakt. Nou, we houden het hier even bij. Meneer Ronde kunt u weer aan het werk. Hopen we later meer van u te horen. Dank u wel. Gaan we naar News International. Onderdeel van Rupert Murdoch's mediaconcern News Corporation. Dat betaalt de familie van het vermoorde meisje Millie Dowler... mogelijk een schadevergoeding van 2 miljoen pond... Ook maakt het bedrijf een onbekend bedrag over aan goede doelen. Gaan we over praten met onze correspondent in Groot-Brittannië. Hieke Jamilly uh, Dowler. Zij was slachtoffer van. Zij niet, maar haar familie wel. Uh, slachtoffer van het afluisterschandalen. Ja, zij was, uh, de, de, zij was de instantie die zo ontzettend veel uh, beroering wekte... omdat iedereen zo walgde van de praktijken van uh, de News of the World... dat Rupert Murdoch besloot om de News of the World daarom uh, geheel uh, op te heffen. Millie Dowler was een uh, teenager die lange tijd uh, uh, vermist was... uiteindelijk vermoord is gevonden... En uh, tijdens haar vermissing blijkt een uh, detective ingehuurd... een privé detective ingehuurd waarschijnlijk door de uh, uh, uh, uh, News of the World... haar mobiele telefoon te hebben afgeluisterd. En daarvan zou die detective ook een aantal boodschappen hebben gewist... in de hoop dat er nieuwe boodschappen op zouden binnenkomen. Dat gaf natuurlijk zowel de politie als de familie van Millie Dowler de hoop dat ze misschien nog een leven was... want er was activiteit op die telefoon. Hm. Het is wel interessant dat ze nu gaan betalen... zo'n schadevergoeding van 2 miljoen pond... Want geef je daarmee niet aan dat je inderdaad betrokken was hierbij? Ja, natuurlijk. Het is, uh, het is een hoger bedrag... dan een krant of een mediabedrijf ooit aan schadevergoeding heeft betaald. Bovendien betaalt Rupert Murdoch naar verluid nog eens 1 miljoen... uit eigen zak aan uh, dat goede doel, wat uh, jullie al noemden uh, in de inleiding... Als uh, de douwers naar de rechtbank waren gelopen, hadden ze voor schadevergoeding hadden ze waarschijnlijk niet meer gekregen dan ruim een ton. Dat uh, News International nu bereid is om bijna 2 miljoen aan hen te betalen. Uh, dat, dat riekt naar uh, gewetensgeld en naar een, uh, een, een dringende wens om uh, te laten zien uh, hoeveel spijt ze hebben van uh, dit incident. Tegelijkertijd zet het ook de deur open naar hogere schadevergoedingen... voor andere slachtoffers van uh, afluisterschandalen... van wie een aantal tot nu toe uh, compensaties heeft gekregen... die uh, meestal rond de ton lagen. Ja, maar zal dit de schade nog wel iets kunnen herstellen? want? Uh... Het imago is wel weg. Nou, het imago is weg. En ik denk bovendien dat de uh, aandeelhouders van uh, News International... hier ook nog wel wat over te zeggen hebben. Want als het aantal, hè, de bedragen van schadevergoedingen zo stijgen... dan zijn die 20 miljoen die ze daarvoor hebben gereserveerd uh, uh, nooit genoeg. En daar zullen de aandeelhouders dus voor uh, uh, moeten opdraaien... Bovendien James Murdoch, de zoon van Rupert... en de toenmalige baas van News International... waarvan de News of the World onderdeel uitmaakte... moet binnenkort opnieuw voor een lagerhuiscommissie uh, verschijnen. Omdat zijn voormalige medewerkers hem ervan hebben beschuldigd... dat hij heeft gelogen toen hij voor de eerste keer... voor die parlementaire commissie verscheen. En die parlementariërs willen hem dus terugzien om opheldering te krijgen. Hieke Jeppes vanuit Engeland. Dan naar de grote autobeurs in Frankfurt. Daar zijn exclusieve snelheidsmonsters van Ferrari, Porsche en Lamborghini voor de hand liggende blikvangers. De belangrijkste nieuwe modellen die volgend jaar de weg op gaan vallen eigenlijk niet zo op. Het zijn de kleinere, sobere stadsautootjes van Volkswagen en Fiat. Nou, er is geen glazen bol voor nodig. De nieuwe Up en de Panda worden verkoopknallers. Zeker in ons land Dat heeft alles te maken met de CO2-uitstoot en autobelastingen. Vanuit Frankfurt, Louis Dekker. De voorstandsvoorzitter van volkswagen concern begroet ze met me, professor Dr. Martin Winterkorn. Ja, goedemorgen, meiden. Martin Winterkorn leidt een multinational met 435.000 werknemers. Zijn concern, de Volkswagen Groep, produceert ruim 7 miljoen auto's per jaar. Overleggen ze maar, de Volkswagen concern heeft 7,3 miljoen voertuigen in het jaar verkocht. En dat aantal zal verder groeien. VW bouwt de komende tijd grofweg één nieuwe fabriek per jaar... en wil de nummer één van de wereld worden. Het nieuwe kleine autootje, de Up, gaat daarbij een sleutelrol spelen. De Up is zunächst maar voor Europa gedacht... Maar ze kunnen zich voorstellen dat er genoeg märkte zijn. De UP moet in eerste instantie de Europese markt veroveren. Maar op termijn ook Zuid-Amerika, China en India, zegt Winterkorn. Ik denk aan Zuid-Amerika, ik denk aan China, ik denk aan India, enzovoort. Met het piepkleine stadsautootje begeeft VW zich op nieuw terrein. Want tot nu toe gingen vooral Toyota, Citroën en Peugeot er met de klanten vandoor. De iGo, de E07 en de C1, drie nagenoeg identieke auto's die nog steeds zeer goed verkopen. Vooral omdat ze low budget zijn. De Nederlandse importeur van Volkswagen ziet nu grote kansen. Zeker. Er was eigenlijk al sinds jaar en dag een groep klanten die bij ons niet iets konden vinden van hun rading. En nu kan dat wel. Jacques Gijssen van POM. Zijn optimisme is eenvoudig te verklaren. De Nederlandse overheid stimuleert kleine, zuinige en tussen aanhalingstekens groene auto's. Het regent modellen waar klanten geen aanschafbelasting, BPM, en geen wegenbelasting voor hoeven te betalen. Voor zover we het nu weten, uh, zien we dat de auto uh, maatloos past in alle voorgenomen maatregelen. Het aanbod is sowieso natuurlijk overweldigend in dat segment. Hè, en, en er komt alleen maar bij. Fiat hè, is natuurlijk heel actief in dat deel van de markt. Hè, maar ook Citroën is daar een uh, belangrijke speler. Toyota doet het goed daar. Peugeot is natuurlijk uh, niet te onderschatten. Voor de topman van het Volkswagen-concern is Nederland niet het belangrijkste land ter wereld. Bepaald niet zelfs. En toch is Martin Winterkorn goed op de hoogte van de situatie in ons land. Goed, we zijn in Holland goed onderweg met onze voertuigen. En ik garandeer je dat de app een goed vaarzeug voertuig voor Holland. En waarom? De nieuwe piepkleine auto gaat het in ons land goed doen... omdat hij van buiten klein is en van binnen groot, zegt Winterkorn. Dat is de ingestudeerde marketingkreet. Klein is groot, Maar de werkelijkheid is natuurlijk iets anders. Het gaat om de belastingwetgeving. De Nederlandse overheid die klein en zuinig stimuleert. Ook na de miljoenennota, ook na Prinsjesdag. Het is zo. Uh, heel veel mensen die voorheen altijd een tweedehands auto kochten, die kunnen nu voor hetzelfde geld een nieuwe auto kopen. En een schonere auto. En dat is beter voor het milieu. Hans Vervoorn van Fiat Nederland. Autofabrikanten hebben trouwens ook een ander belang. De reden is natuurlijk ook dat wij in Europa afgesproken hebben... dat we in 2015 en 2020 een bepaalde hoeveelheid uitstoot per merk mogen hebben. Als ze hun gemiddelde CO2-uitstoot niet naar beneden duwen... krijgen ze een boete van de EU. Dus Een aantal fabrikanten gaan kleine auto's produceren... om aan die gemiddelde uitstoot te komen voor hun merk. Al die groene prikkels kosten de Nederlandse overheid veel geld. De minister loopt tientallen miljoenen aan belastinggeld mis... Jacques Gijssen van PON. Nou ja, je hoeft geen uh, wiskundige te zijn om als je hier rondloopt... en ziet wat alle merken uh, de komende maanden op de markt gaan brengen... dat dat zeker voor Nederland heel perspectiefrijk is vanuit milieu-oogpunt. Vanuit financieel oogpunt wordt het lastig. En tja, in deze crisistijd met Griekse toestanden en torenhoge bezuinigingen... gaan zelfs auto-importeurs zich dan achter de oren krabben. Dan is de vraag misschien gerechtvaardigd om te denken van... ja, hoe lang kan dat doorgaan? Hoe lang kan dat doorgaan? Ja, dat hangt af van de staatskas en de keuzes die de overheid maakt. En als zij het gevoel hebben dat ze dit zo grootschalig moeten blijven stimuleren... dan uh, wordt het een drukte van belang. Ja, ik denk dat 2012, wat dat dan gaat, de schatkist... Mm, niet heel veel geld gaat opleveren, sterker nog. Het minst van alle afgelopen jaren, vrees ik. Jacques Gijzen was dat van Volkswagen-importeur Pon... in gesprek met onze verslaggever in Frankvoort, Louis Dekker. In Den Haag begint het langzaam druk te worden. Maar, Joris van der Kerkhof, is er tussen alle beveiligers ook nog een beetje plaats voor het gewone publiek? Uh, ja, maar het is minder druk uh, dan, uh, dan normaal. zeggen mensen die hier uh, ieder jaar uh, zijn. En uh, waar dat dan door komt, het is niet zo warm. Op de derde, derde, van september schijnt altijd de zon. Hè? Het oranje-zonnetje is uh, nu nog niet uh, gekomen. Het is een beetje koud, maar de mensen kunnen misschien wel even Kun je even wel, je brommer uh, stilzetten? Komen. Ik zal die meneer. Daar uh, staat echo op, op zijn, uh, op zijn tas. En hij staat achter het hek: Meneer! Meneer! Nee, hij is druk bezig met de, bla de bladen oh, uh, tussen het hek en het paleis uh, te, te blazen. Uh, nee, hij was eerst aan het blazen. Toen had hij een, uh, uiteindelijk een, uh, een, een veger gebruikt. En toen heeft hij alles bij elkaar geveegd. En toen is door de wind uiteindelijk weer alle kanten opgegaan. En nu is hij Ach. met die zuiger aan het, uh, aan het opzuigen. Zo gaat dat. Dat gebeurt hier allemaal uh, gewoon uh, voor het paleis Noordeinde. Uh, om één uur komt hier uh, de Gouden Koets uh, uitgereden. Die rijdt dan... Um, en Willem van Oranje is zo'n beetje uh, omver op zijn paard. Um, meneer Deuren, u hebt de hele ochtend uh, verhalen verteld over Den Haag. U werkt voor de VVV. Vertelt u nog eens over dat rechter voorbeen van Willem van Oranje? Het uh, rechtervoorbeen voorbeen van het paard betekent dat de ruiter vermoord is. En als het rechterbeen op is vermoord, linkervoorbeen op is een natuurlijke wijze. En dat zien we bij koning Willem II, want die is overleden aan een hartaanval. Dus vandaar. Dus aan de voorbenen kan je dat zien? Oké, okay. nou dan weten we dat ook weer. Het is dus niet het voorbeeld van Willem van Oranje, maar van het, uh, van het paard. Zit u hier goed, mevrouw? Ik hoop al wel dat ik hier goed zit. Ja. Waar komt u vandaan? Ik kom uit Os. Ah. Dus. <laughs> ja, dus nee, nee dan mooi. begrijp ik, ik het, ja. <laughs> op de trein gestapt. Ja, uit Os. Ja, dus. Ja. Achter u, uh, en die staat normaal uh, tegen het standbeeld uh, uh, van Willem van Oranje aan... is de ijswinkel. Goedemorgen. Uh, helemaal geen goed weer voor u vandaag, hè? ja. Er zijn genoeg mensen, dus... Uh... Ja, dat dan weer wel, maar het is... Ja, het, is nog, het is nog fris, ja. Maar het wordt wel beter, denk ik. Gaat u, ja, als, als uw stralende glimlach blijft glimlachen. Ja, daarom. En uh, vorig jaar was het ook eerst regenachtig. En toen uh, later de zon, dus... Uh, en het jaar ervoor ook. Dus, uh, ja, we zien het wel. Ja, zo gaat dat. We zien het wel. We gaan het allemaal uh, zien. Vanaf één uur komt dus de koningin uh, door het hek heen. Dan zijn alle blaadjes... Weggeblazen, dan gaat ze naar de ridderzaal en om twee uur is ze dan hier bij het Paleis noord weer terug. En dan kan deze man uiteindelijk volgend jaar zijn apparaat weer uit de mottenballen halen om de blaadjes op te zuigen. Het geluid nog even laten staan. Joost van der Kerkhof. In Den Haag hij blijft er ook nog wel even, denk ik. U hoort nog wel meer van hem vandaag over Prinsjesdag. En uiteraard is Prinsjesdag te volgen op radio, tv, internet, noem het maar op. Bijvoorbeeld op nos.nl, daar vindt u een compleet dossier over Prinsjesdag 2011. Nou, ik zal ik wel in jouw uitzending zetten, vermoed ik. Nee, toevallig niet, niet? vandaag. Nee. Nee, nee, uh, niet? Nee, jullie hebben het al zo uitgebreid gedaan. Okay. Het is gewoon nu wachten op het uh, lezen van de troon. Sven toch? Ja, wat heb je wel. Goedemorgen. Hans Pekman van de Partij van de Arbeid roept minister Leers van Immigratie op... om de 18-jarige Mauro niet terug te sturen naar Angola. De jongen die jongen is naar Nederland gekomen, mm -hmm. woont hij al heel lang... en die kan daar gewoon niet meer terug, omdat hij uh, in dat land niet meer kan aarden... omdat hij veel te vernederlandst is. Dus hij doet een beroep op de discretionaire bevoegdheid van de minister. En welvaartsziekten in de derde wereld, ook daar komen ze voor. Zometeen in Goedemorgen Nederland. Eerst nu het nieuws van half tien, Lieselot Thomas. Radio 1, het NOS-journaal.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 Volgens de MHP zijn in die plaatjes niet alle maatregelen meegenomen. De FNV stelt een commissie in die een oplossing moet vinden... voor de crisis die is ontstaan binnen de vakcentrale... naar aanleiding van het pensioenakkoord. Meeste aangesloten bonden stemden gisteravond voor dat akkoord. De twee grootste bonden stemden tegen. Zij hebben het vertrouwen in FNV-voorzitter Jong Gerius opgezegd. In Heerde op de Veluwe is een bouwkraan op een huis gevallen. Daarbij is een man die op het dak werkte om het leven gekomen. Door nog onbekende oorzaak brak een poot van de kraan af... In het huis waren mensen, maar het is onduidelijk of zij gewond zijn geraakt. En het Amerikaanse leger staat voortaan open voor homoseksuelen... die voor hun geaardheid uitkomen. Tot 1993 was homoseksualiteit in het leger verboden. Daarna mochten homo's en lesbiennes wel in het leger... maar alleen als ze hun geaardheid stilhielden. Die omstreden don't ask, don't tell regel is met de ingang van vandaag afgeschaft. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Aan WB verkeersinformatie. Aan het eind van de spits zijn er nog wat aanrijdingen gebeurd. Onder meer op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Borden en Roosteren 3 kilometer zijn er twee rijschokken dicht. Goed nieuws over de A2 richting Eindhoven bij Weert. Alle rijschokken zijn weer vrij. Tussen Kelpen, Ode en Weert nog wel 8 kilometer. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij Hoogmade 4 kilometer. Dat is uh, ook een aanrijding. Twee rijschokken dicht. Een technische storing op de A15-Europort Rotterdam bij de Botlektunnel. De linkerreishok is er dicht, de slagboom gaat niet naar boven. Vanaf de afrit Brieden 7 kilometer. En ook een aanrijding op de A27 tot slot Breda richting Utrecht. Bij Lexmond 4 kilometer, daar is de linkerreishok dicht. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Griedekeur van de Partij van de Arbeid aan minister Leers van Immigratie... stuurde 18-jarige Mauro niet terug naar Angola. Welvaartziekten rukken op in ontwikkelingslanden. Morgen de algemeen politieke beschouwingen, zoals u weet. Debatspecialist geeft alvast wat debattips aan de politici... en kijkt wie welke strategie moet gaan volgen. En natuurlijk het ochtendtumeur van Diederik Ebbingen. Drie over half tien, dit is Caro. Goedemorgen Nederland. Sander Bartling is vanochtend in Hogeveen. Met de laatste truc om dure ladingen uit vrachtwagens te roven. Oost-Europese bendes hekken het vervoerssysteem. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.nl De Partij van de Arbeid doet een dringende oproep aan minister Leers van Immigratie en Asiel... om de 18-jarige Angolees Mauro Manuel niet uit te zetten. Nadat het eerder de rechtbank in Den Bosch een streep haalde door het besluit van het ministerie... heeft nu de Raad van State besloten dat Mauro wel degelijk kan worden teruggestuurd naar Angola. Hans Spekman van de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer. Goedemorgen. Heeft dat enig zin om een dringend beroep te doen aan het adres van de minister... daar die de zaak al heeft aangevochten bij de Raad van State en daar gelijk heeft gekregen? Nou ja, ik vind van wel. Um, Waarom? Vind, <laughs> nou ja, kijk, we hebben met de hele Kamer eigenlijk op de PVV na... een dwingend beroep op de minister gedaan om Mauro niet uit te zetten. Voortouw overigens ook bij Sharon Gesthuizen van de SP. Uh, die heeft er ook veel aan gedaan. Uh, ook het CDA en de VVD steunen het. Dit is echt een uitzonderlijke situatie. Deze jongen is negen jaar hier. Uh, heeft een ontzettende binding opgebouwd in Nederland. Uh, deze jongen die heeft helemaal geen binding meer in Angola. Uh, want hij is hier op zijn tiende jaar gekomen, alleen... Uh, en daarvoor is het echt zeg maar, tegen alle kinderrechten in om hem uit te zetten. Ja. En wij hebben de overtuiging uh, dat bij het Europese Hof... waar kinderrechten echt belangrijk worden gevonden... Uh, dat hij daar ook gelijk krijgt. En ja. dan ga je hem niet eerst terugsturen en daarna weer terughalen. Ja. Goed, belangrijk argument voor de minister is... dat het niet eerlijk is tegenover andere soortgelijke gevallen... minderjarige vreemdelingen die het land wel uit moeten. Ja, dat is meer een probleem... Uh, ik wil er meteen nog wat over zeggen. Kijk, ik ben natuurlijk zelf bezig, maar voor de wind van de ChristenUnie... om dat wetsvoorstel te maken voor gewortelde kinderen. Omdat wij vinden uh, dat kinderrechten belangrijk zijn... en dat je kinderen, kinderen na een aantal jaren, dus na acht jaren... niet zomaar terug moet sturen naar het land van herkomst... als ze hier geworteld zijn. En als er sprake is van een falende overheid. En de overheid heeft hier gefaald. Uh, Want hier heeft het maar toegestaan dat die jongen hier heel lang bleef, in plaats van helemaal bij het begin van de procedure... te kijken of hij naar Angola, dat is ja. niet gebeurd. Hij is hier nu negen jaar, dat zijn de feiten. Hij is hier echt volstrekt geworteld. Hij is ook een oudere broer, uh, zeg maar, uh, in die familie. En ja, dus zo iemand stuur je niet zomaar terug. Nee, stel dat het wel uh, gaat gebeuren, hoe komt hij dan in Angola terecht? Ja, dan wordt hij simpelweg op een vliegtuig gezet. En dan moet hij het daar maar uitzoeken. Kan hij daar ergens terecht? Nou ja, hij heeft, daar een, uh, zijn, hij heeft contact met zijn eigenlijke moeder. Uh, die belt hij één keer in het jaar. Op aandrang overigens van zijn pleegouders, uh, Hans en Anita. Uh, die dat echt vinden dat dat belangrijk is. Uh, maar hij heeft, zegt ook de voogdijorganisatie, ja. uh, daar eigenlijk helemaal geen binding meer mee. En sterker nog, hij heeft daar hele traumatische ervaringen mee. Ja. Omdat uh, zijn uh, moeder, zijn eigenlijke moeder, hem ooit heeft weggestuurd toen hij tien was. Ja. Uh, dat is natuurlijk gruwelijk. Ja. Was dat ook voor hem de reden om naar Nederland toe te uh, komen? Sorry? Was dat voor hem ook de reden om naar Nederland toe te komen? Maar ja, hij, had, hij was tien. Hè? Hij werd gewoon rechtstreeks naar Nederland gebracht. Want daar woonde uh, zijn oudere zus ook al? Hè? Nee, nee. Oh, dat heb ik begrepen. Nee, nee, hij is echt hier helemaal alleen. Uh, en, en het is nu volgens mij zaak om hem hier te houden, omdat hij geworteld is daar in de samenleving in Limburg op een geweldige manier. Uh, hij kent Angola helemaal niet, hij spreekt de taal niet meer. Uh, hier is hij thuis, hier is hij de oudere broer. Ja. En ik vind echt dat hij hier moet blijven. Dat vindt overigens een hele ruime kamermeerderheid, want ook het CDA en de VVD steunden de actie voor Mauro. Ja, nou ja, dan zou ik zeggen een motie indienen en dan dient de minister om doorgaans toch uit te voeren. Dus een beroep op de discretionaire bevoegdheid van de minister, zoals dat dan zo prachtig heet. Ja, dat is het eerst, hoewel die bevoegdheid echt bij de minister ligt en niet bij de Kamer. Bent u er nog, meneer Spekman? Meneer Spekman, ins ons ontvallen. En nu definitief. Punt was wel duidelijk. Het pleidooi dus van Hans Spekman, lid van de Tweede Kamer... voor de Partij van de Arbeid, om de Angolese Mauro Manuel... niet uit te zetten in een dringende oproep... aan minister Leers van Immigratie. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u het bijzonder interesseert. De Chinese autoriteiten hebben een fabriek voor zonnepanelen gesloten... na protesten van omwonenden. De demonstranten eisten in een verklaring... Uh, eiste een verklaring voor het grote aantal dode vissen in een nabijgelegen rivier... en de buitensporige hoeveelheden fluoride die zijn gevonden. Hoe vervuilend is zo'n zonnepanelenfabriek? Kees Hummelen, hoogleraar chemie aan de Universiteit van Groningen, heeft het antwoord. Als ik het goed begrijp, dan, uh, dan gaat het hier om een fabriek waarbij fluoride wordt gebruikt... en eventueel ook um, fluorzuur. Uh, dat is typisch een ingrediënt dat je gebruikt bij, uh, bij zonnepanelenfabrieken die siliciumzonnepanelen maken... En het is uh, absoluut niet nodig dat dit soort afval naar buiten komt. Het is gewoon tragisch dat uh, deze mensen er kennelijk gewoon heel slordig mee omgaan. Het lijkt een beetje op zoals wij dat in de, tot aan de eind zestiger jaren uh, in Europa deden. En toen alles, uh, uh, eigenlijk bijna alle chemische industrie zwaar vervuilend was. Dat hoeft helemaal niet. En dat mag ook eigenlijk helemaal niet. Dus wat mij betreft uh, hebben ze groot gelijk. En is het eigenlijk schandalig dat er in dit soort landen um, zo slordig gewerkt wordt? Want uh, daarmee heb je natuurlijk ook een oneerlijke positie op de markt. Heeft u een ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan vooral naar... GoedemorgenNederland.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Hovenveen. Over het scherm. U hoorde hem al eventjes. Nee? We gaan maar meteen naar Sander Bartling. Ah. Over het scherm rollen namen en cijfers. Dat zijn vrachtjes die aangeboden worden aan vervoerders. En dit is dus een vrachtuitwisselingssysteem. Dan zie je dus een mooi vrachtje, als ik het goed begrijp, als vervoerder. Dan klik je hem aan en dan heb je een leuke klus voor een leuke prijs. Toch? Ja, zo werkt dat. Je ziet, dat, je ziet het in het scherm. We zitten nu op een, op een Duitse vrachtbeurs, de grootste van Europa... En je ziet dat daar per dag zo'n 300.000 vrachten aangeboden kunnen worden. Dat is een maximum. Maar het zijn er vaak duizenden. En ja, dan is het een kwestie van inschrijven en ja, dan, kun je, dan kun je die vracht vervoeren. Zegt Jaap Stalenburg, woordvoerder van transportverzekeraar TVM in Hogeveen. probleem is criminelen stelen complete ladingen van Nederlandse bedrijven. Hoe doen ze dat? Nou, Dat doen ze eigenlijk heel inventief. Uh, we hebben jarenlang hebben we een enorme plaag gehad met, uh, met, met diefstal langs de snelweg. Zeilsnijden noem maar op. En je ziet nu dat ze steeds slimmer worden. En nu, gaat, nu wordt daarvoor deze internationale vrachtbeurstransport uh, is, is echt Europees. Deze vrachtbeurs uh, wordt gebruikt. Ja, en dan proberen ze met, met fake firma's of op een andere manier proberen ze ladingen te onderscheppen. Dus eigenlijk van bonafide firma's het vervoer te doen. En, ja, en dan is de lading binnen twee dagen verdwenen richting Bulgarije of Roemenië. En hoe doen ze dat dan? Doen ze zich voor als een ander bedrijf? Of? Nou, daar zijn ze heel slim in. Het begon dat ze het eigenlijk heel simpel deden. Toen was de controle wat minder. Dat ze, zich, dat ze gewoon inschreven met een Gmail adres wat iedereen kan aanmaken en een 06-nummer. En dan waren ze een een of tweemansbedrijfje. bedrijfje. En dan haalden ze elektronica op voor een gerenommeerde firma. En, en dan. je ziet nu dat daar waar zeker de Nederlandse vrachtuitwisselaar Teleroute... echt, echt heel zeven en heel veilig werkt. Dat dat steeds moeilijker wordt. En je ziet nu dat vanuit Bulgarije en Roemenië... Nepbedrijfjes worden aangemaakt, expediteurs worden overgenomen. Zodat ze in kunnen schrijven op die waardevolle vracht die dan verdwijnt. Oké, okay, De schade is miljoenen, maar de controlemechanismes zijn er ook, zou je zeggen. Verzekeringsdocumenten, uittreksels uit de Kamer van Koophandel, vervoersvergunningen. Nou, daar zit, daar zit, daar zit echt de zwakke plek. Want uh, ik noemde net het Nederlandse vrachtuitwisselingsbedrijf. Ja, die hebben dat gewoon allemaal heel goed onder controle. Daar zitten echt hele goede ICT-experts. Maar wat je dan ziet, dat bij heel veel transportbedrijven... er eigenlijk een minimale controle is op, uh, op, ja, op, uitgaand, op uitgaand transport. Want ja, het is natuurlijk, als jij een hele dure lading hebt en jij neemt uh, als controle genoegen... met een in het Bulgaars opgestelde verklaring van de Bulgaarse Kamer van Koophandel... Ja, dan klopt toch iets niet aan je, aan je controle binnen je bedrijf. Daar zit echt een zwakke plek. De daders, u zei het al, zijn Bulgaren. Nou, Bulgaren, Roemenen. Kijk, wat je een beetje hebt, en dat is al jaren zo, dat heet mobiel banditisme. Dat betekent de transportcriminaliteit, waar ik dit ook maar toe reken. Maar ook ladingdiefstal en zelfs geweld tegen chauffeurs. Gas in cabines spuiten. Dat is, langzamerhand is dat heel Europees. Dat zijn bendes die verplaatsen zich heel snel door Europa. Kijk, Bulgaren, Roemenen zijn in dit geval de uitvoerders. Het kan best zijn dat de opdrachtgevers... Uh, dat dat een Nederlandse criminele organisatie is. Want ook we praten over de Europeanisering. Maar ook, ook de misdaad is Europees geworden. Okay. Nou bent u de verzekeraar. Uh, u moet dat vergoeden waarschijnlijk. Wat kunt u hier nou aan doen? Nou, wij blijven maar waarschuwen. Wij geven als verzekeraar uh, voortdurend alerts uit. Wij waarschuwen ook tegen, uh, tegen malafide firma's. Uh, wij wijzen op trends die er zijn. En we hopen dat met name, want dat is de zwakke schakel... ...dat er bij de transportbedrijven, bij het weggeven van vrachten... ...dat er een hele strenge controle volgt. Want we hebben het in het verleden meegemaakt... ...dat er duizenden uh, flatscreens en, en plasmaschermen... Uh, richting Oost-Europa verdwenen... zonder dat, ook, dat dat ook maar gecontroleerd werd. Er werd zaken met bedrijven die helemaal niet bestonden. Er reden een vrachtwagen voor uh, en, die, en de lading was weg. Goed, Nederlandse bedrijven zijn dus gewaarschuwd... controleer de gegevens van opdrachtgevers extra goed... want voor je het weet gaat je lading in rook op. waren de laatste woorden van Sander Bartling vanuit Veen. Straks welvaartziekten niet alleen in het westen... ze rukken nu ook op in ontwikkelingslanden. Maar eerst... 3 2 1 Go Deze dag 1973 Live from the Astrodome in Houston, Texas, the tennis battle of the sexes Billy Jean King versus Bobby Riggs op 20 september 1973, deze dag toen... brengt de Amerikaanse tennisster Billie Jean King... het mannelijk ego een gevoelige slag toe. In drie sets verslaat ze oud-Wimbledon-kampioen Bobby Riggs... die zich eerder denigerend had uitgelaten over vrouwentennis. Wereldwijd volgen bijna 50 miljoen televisiekijkers... deze Battle of the Sexes... en onder hen ook het jeugdige tennistalent Toen... Marcella Mesker. Nou, ik kan het heel goed herinneren. Ik was 14 jaar en uh, zat met mijn ouders voor de televisie en dat was volgens mij in het journaal. The complex pursuit of power was reduced to a moment of hand-to-hand -hand combat Hollywood style. The gladiators were played by an aging rooster. The male is king. The male is supreme. I've said it over and over again. I still feel that way. Girls play a nice game of tennis for girls. And an angry woman. I had to prove that women athletes are good. The part of the Coliseum was played by the Astrodome. The audience was played by us all. Live from the Astrodome in Houston, Texas, the tennis battle of the sexes, Billy Jean King versus Bobby Riggs. En uh, ja, het was een hoogtepunt met mooie beelden. En uh, ik kan me herinneren dat uh, een hele grote arena, de Astrodome Arena in, uh, in Houston... met meer dan 30.000 mensen, zaten toeschouwers. Die hadden pruiken op van Billie Jean King. Ze hadden in die tijd nog grote krullen, grote dikke brillen op. Vrouwen waren verkleed als Billie Jean King, hadden spandoeken. Het was één en al feminisme. En ze zaten allemaal te schreven dat Billie Jean King die oude Bobby Ricks uh, uh, zou verslaan. En dat heeft ze gedaan, Streed in drie sets. Ze heeft hem uh, ingemaakt, ze heeft gehakt van hem gemaakt. En uh, ja, ik heb dat gezien toen in het journaal. Hij heeft een grote indruk op mij gemaakt. En uh, ja, vanaf dat moment was Billie Jean King wel mijn tennisheld. I had to prove that dat athletes goed zijn, dat tennis een great sport is. En people mensen understand. Dat gender is not as big a deal as think. Ja, er stond uh, voor Billie Jean King heel erg veel op het spel. Uh, niet alleen dat ze gelijke prijzen gelden wilden voor de mannentennissers en de vrouwentennissers, gelijke rechten, dus evenveel vrouwen op het centenkort uh, spelend als de mannen. Maar het, het was in die tijd, ja, uh, was het ook heel belangrijk voor de vrouw. En zeker in Amerika. Het feminisme, ja, dat, dat, dat bloeide toen. Uh, vrouwen uh, werkten nog niet allemaal fulltime. Ze waren vooral huisvrouwen, ze werkten voor hun mannen. En, en het, het, het betekende dus veel meer dan alleen maar een tenniswedstrijdje waarin een vrouw van een man wordt, won. Het, het betekende veel meer um, ja, de rechten van de vrouw en, en uh, het feminisme dat uh, ja, een extra impuls kreeg. You know, she was playing the match, but you were there. You were in it. She was playing the match for all of us. Marcella Mesker over The Battle of the Sexes deze dag in 1973. De lange met Puzzle Me. Het is 11 minuten voor 10, dames en heren. Welvaartziekten eisen steeds meer slachtoffers in ontwikkelingslanden. Binnen 20 jaar zal 80% van alle hart- en vaatziekten juist in die landen ontstaan. Reden voor de Verenigde Naties om met een actieplan te komen. Steven van der Vijver, goedemorgen. U doet voor het Amsterdam Institute of Global Health and Development... in goed Nederlands onderzoek naar welvaartziekten in de sloppen van Nairobi. Ik dacht dat daar honger heerst. Ik ben er wel eens geweest, maar uh, ik dacht niet dat mensen daar heel veel te eten hadden. Uh, nou, eten is ook nog steeds een probleem. Uh, met name gezond voedsel. En uh, daarom is er nu een enorme groei van inderdaad... wat we altijd dachten, de westerse welvaartziekten. Maar eigenlijk... Zie je dat uh, ook uh, in Sloppenwijken heel veel hoge bloeddruk, suikerziekte en overgewicht uh, aan het groeien is. Hoe komt dat? Nou, dus met name is dat uh, door de urbanisatie. Dus uh, je ziet dat steeds meer mensen uh, naar de stad trekken. Uh, in de komende 40 jaar zullen zal de stedelijke populatie in Afrika verdrievoudigen. En in die steden uh, is er eigenlijk nauwelijks beschikbaarheid van gezond voedsel. En uh, zijn ze ook uh, zijn er veel minder mogelijkheden om te actie. Fysiek... Zijn. Ja, we hebben die leefstijl die risico om te ontwikkelen. Ja, we hebben uh, probleem deze hele ochtend al klaarblijkelijk met uh, de telefoonverbinding. Ik weet niet of het aan uw telefoon ligt of dat het hier ligt. We zullen iemand met een snoeivendraaier en soldeerbout zoeken om het op te lossen. Uh, misschien dat u een beetje stil kunt proberen te zitten, dat dat de verbinding ten goede komt. Oh, Oké, okay, uh, ja, ik ja. zal doodstil zijn. Heel goed. Uh, de vraag is, als het een groot probleem wordt... het tussen de aard van het, het voedsel dat die mensen daar eten. Hè? Dus waar, waar, ze daar, waar ze in het verleden op het platteland zelf hun groenten enzovoorts verbouwden... is dat in de grote stad niet te vinden en dus eten ze ongezonde dingen. Heb ik het go goed begrepen? Ja, perfect. Ja. Nee, en, en nu is de vraag, hoe, ga, hoe gaan we het te lijf, hoe gaan we dat oplossen? Nou, ik denk dat het in ieder geval heel goed is dat de VN uh, uh, vandaag en gisteren bij elkaar is gekomen om het in ieder geval hoger op de agenda te zetten. Omdat er nog een enorm... Uh, ja, mensen zijn nog niet bewust dat dit een groot risico is. En ik denk dat het met name belangrijk is om uh, de zorg uh, hier in de sloppenwijken uh, bereikbaar en betaalbaar te laten zijn. En daar is uh, ja, ook politieke hulp voor nodig. Maar voorkomen is beter dan genezen, zou je zeggen. Ja, maar het is een combinatie van. Dus aan de ene kant probeer je die mensen bewust te maken van een gezonde leefstijl. Dus door bijvoorbeeld minder zout of betere oliën te gebruiken voor het koken. Dus we zullen dan ook bepaalde kooklessen gaan aanbieden. Tegelijkertijd is het wel belangrijk dat ze een hoge bloeddruk behandelen. Want mensen lopen anders uh, jaren eigenlijk rond met een tikkende tijdbom. Ja. En ze dan op jonge leeftijd een hersenbloeding of een, hersen, een uh, hartinfarct ontwikkelen. Ja. Goed, uh, klinkt het niet een beetje aanmatigend vanuit het Westen om tegen die mensen te zeggen... gebruik zeezout en uh, olijfolie, want dat is beter dan wat je daar eet? Dat kunnen ze niet eens betalen, toch? Nee, het is heel belangrijk denk ik, om uh, je programma aan te passen aan de lokale situatie. Uh, dus inderdaad, de oplossingen die we hier in Nederland hebben, uh, die kan je niet rechtstreeks vertalen naar de situatie in de sloppenwijken. Maar hier zijn er wel weer andere mogelijkheden uh, die je kan bieden, uh, die ja, een kleine verandering in leefstijl uh, uh, teweeg brengen. Maar die wel een enorm gezondheidsverschil uh, uh, ja, kunnen maken. Ja. Dus in zoverre is het, zijn we nu eerst bezig om te kijken hoe je dat het beste kan aanpakken. Ja. Je ziet ook dat hier in Kenia wel steeds meer uh, aandacht voor dit onderwerp komt. Juist. Uh, tegelijkertijd zegt u, uh, we moeten de zorg ook beter organiseren. Dat mensen met hart- en vaatziekten beter en sneller worden geholpen. Maar nou hebben veel landen in Afrika hun handen al vol aan infectieziekten als maar, uh, malaria en HIV. Dan is hoge bloeddruk misschien een wat minder hoge prioriteit. Nou, als je kijkt naar het aantal slachtoffers dat er valt, is, ja, zijn eigenlijk de chronische ziekten uh, die overtreffen, uh, de, de infectieziekten. Ja. En dat gaat zeker de komende jaren alleen maar verder groeien. Dus het ja. is belangrijk om nu in te grijpen, want anders hebben we over 20 jaar een situatie die nauwelijks te overzien is. Juist. En vaak is het ook een combinatie van. Dus dan zie je bijvoorbeeld dat de HIV, de mensen die nu behandeling krijgen, die sterven uiteindelijk niet meer aan die ziekte zelf... Maar eigenlijk aan de risicofactoren aan hart- en vaatziekten die die medicijnen en die ziekte ook uh, veroorzaken. Ja. Dus het is denk ik heel goed om te kijken hoe je die uh, twee dingen met elkaar kan combineren. Het is een paradox, maar uh, wel een groot probleem daar. Uh, dat ook in de derde wereld dus steeds meer mensen uh, overlijden aan welvaartsziekten. Steven van der Vijver van het Amsterdam Institute of Global Health and Development vanuit Nairobi. Ik dank u zeer. Ja, dank u wel. Het is uh, 7 minuten voor 10, bijna 6. Het is Prinsjesdag vandaag en de hele dag op deze zender Radio 1 dus. Spreken opiniemakers de premier Mark Rutte toe. Beste Mark. Beste Mark. Beste Mark. Beste Mark. Beste Mark. Beste Mark. Beste Mark. Opiniemakers over de plannen van het kabinet Rutte. De mening van columnist Arend Jan over het buitenlands beleid. Beste Mark. De positie van de minister-president is onvergelijkbaar veel lastiger... dan die van een CEO van een groot bedrijf. Een CEO moet de soms tegenstrijdige belangen van de aandeelhouders... en die van het bedrijf en de werknemers verzoenen. Als hij rechterin slaagt de neus in dezelfde richting te krijgen... en bovendien de markt beter doorgrond dan zijn concurrenten... heeft hij een aardige baan. Een minister-president heeft het veel moeilijker coalitiepolitiek betekent zelden dat de neus in dezelfde richting staan... en meerderheden organiseren maken concessies onvermijdelijk. Liberalen hadden graag de arbeidsmarkt geliberaliseerd... maar de PVV blokkeerde dat. Aangezien de sanering van de overheidsfinanciën niet kan wachten... en het alleen met de gedoogconstructie van VVD-CDA met de PVV mogelijk was... moest de flexibilisering van de arbeidsmarkt geofferd worden. Die gedoogconstructie was dus onvermijdelijk... Het is trouwens sowieso beter to have a guy pissing out than one pissing in, zoals President Johnson ooit zei. Mark laat je niet van de wijs brengen door writers... die zelfs een agreement to disagree immoreel achten. Nog lastiger is het in Europa. Nederland wordt gegijzeld door Frans-Duitse oneenigheid... over een robuuster stabiliteitspact, verhoging van het steunfonds en de aanpak van een Franse en Duitse bankencrisis toch probeert men ook jou het tekort aan Europees leiderschap in de schoenen te schuiven. En je kunt je niet eens verdedigen... aangezien mediadiplomatie de markten nog zenuwachtiger maken... en de Europese kakofonie alleen maar verergeren. Terwijl een CEO soms schouderklopjes krijgt... ben jij een cricketspeler die regelmatig ontdekt... dat andere spelers je slaghoud onklaar hebben gemaakt. Hoe hou je het vol? Als je onder die omstandigheden er toch in slaagt... om in binnen- en buitenland wisselende meerderheden te organiseren... die het belang van Nederland dienen, ben je een held. Mark, als iemand tegenstellingen kan overbruggen, dan ben jij het. Zoals je liberale voorganger, Kort van der Linde... ons door de Eerste Wereldoorlog loodste... zal jij ons door de huidige Europese crisis navigeren. Laat je niet kisten. Dus Arend-Jan Boekenstein in het tempo van de troonrede deze middag aan het begin van de middag uitgesproken door Hare majesteit. Wat het dus prinsjesdag vandaag daarover hoort u de hele dag op deze zender uh, uitgebreid. Alle details. Straks gaan wij praten over de dag van morgen... want dan beginnen in Den Haag de algemeen politieke beschouwingen. Dat is het hoogtepunt voor de politiek leiders in de Tweede Kamer. De fractievoorzitters die dan hun standpunt moeten innemen... tegenover de kabinetsplannen. En bovendien ook hun politieke profiel wat meer moeten oppoetsen. De debatdeskundige... Die zijn aan het kijken hoe ze dat het beste kunnen doen. Welke tips? Dus voor Job Cohen, voor de fractievoorzitters van CDA, van de VVD... en natuurlijk ook voor de SP en al die andere partijen in de Tweede Kamer. U hoort zometeen hun tips na het nieuws van 10 uur. Net zoals de hele dag ook zometeen gelezen door Lieselot Thomas. Blijf bij ons hier op Radio 1. Tot zo.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 Dit is Radio 1.